12 uur. Het NOS Journaal. Liesel Ottomassen. Goedemiddag. Turkse president wil meer steun van Nederland voor EU-toetreding. Activisten melden bombardementen in Syrië en gevangenispersoneel België staakt. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Langs de kust schijnt de zon in het binnenland, zijn er enkele buien. De temperatuur ligt tussen 10 graden aan zee en 13 in het oosten. Morgen veel bewolking, in het zuidoosten kan een klein beetje regen vallen. Later op de dag klaart het in het noorden op. Er staat een stevige noordenwind en het wordt dan ongeveer 10 graden. De Turkse president Gül komt maandag voor een vierdaag staatsbezoek naar Nederland... om te vieren dat er al 400 jaar diplomatieke betrekkingen zijn tussen Nederland en Turkije. Volgens PVV-leider Geert Wilders is er evenwel niks te vieren en kan Gül beter wegblijven. In gesprek met correspondent Bram Vermeulen vertelt Gül wat hij van Wilders uitlatingen vindt. In Turkije ook, je ziet some politicians that in Turkije heb je misschien ook politieke partijen... die straks de koningin geen welkom gaan heten, zegt president Gül. Dat is eigenlijk best normaal. Wat belangrijk is, is het middenveld van de politiek. De regering, het staatshoofd. In pluralistische landen zul je altijd politici hebben die voor of tegen ons zijn. In favor of us or, uh, maar betekent dat ook dat Turkije Geert Wilders wel welkom zou heten... als hij naar Turkije zou willen komen in dit jaar? Waarom niet, zegt president Gül. Natuurlijk is hij welkom, dan zal hij tenminste de werkelijkheid hier kunnen zien en kunnen zien hoe subjectief zijn mening over ons land is. Maar als u één ding zou kunnen veranderen in de relatie met Nederland, wat zou dat dan zijn? More support from the EU. More support from the Netherlands? Yes. It's not enough at the moment. It's really strange that we see blockage on our way, as if they, they don't want to see us to make progress on this aan de politieke kant vooral meer steun voor het lidmaatschap van de EU. Er wordt geen mogelijkheid geboden aan Turkije om vooruitgang te boeken. Als we het goed doen, dan moet dat gewaardeerd worden. Maar er zijn vooral blokkades op onze weg. Het lijkt erop alsof ze geen vooruitgang willen. En wij begrijpen dat niet. Een economisch welvarend Turkije... Sterk en democratisch moet er goed zijn voor alle Europese landen. Maar om heel eerlijk te zijn, in de verkiezingscampagnes van het afgelopen jaar werd er door Turkse politici nauwelijks nog over Europa gesproken. Het lijkt wel alsof in Turkije de interesse voor dat deel van de wereld is verdwenen. They want to be seen as a bagging. Politici zijn nu eenmaal niet graag bedelaars. Als wij aan alle criteria voor toetreding voldoen, dan moeten we natuurlijk doorgaan op die weg. Maar de Europese Unie heeft ook veel kritiek op het enorme aantal journalisten dat op dit moment in de Turkse gevangenis zit. Ondanks het feit dat twee beroemde journalisten onlangs zijn vrijgelaten. Het is niet omdat ze President Gül zegt dat is niet waar. Zij zitten niet vast voor wat ze hebben geschreven of voor wat ze hebben gezegd. Ze hebben wel een perskaart, maar sommigen zijn betrokken bij terroristische activiteiten. Ik zeg dat niet. Dat is wat de aanklagers zeggen. Maar bent u dan niet bang dat uw imago als democratisch voorbeeld. voor de hele regio, voor de Arabische wereld, zal worden beschadigd hierdoor? Ik wil niet. en mensen in de jail. Ik ben niet blij met dit. De president zegt, ik wil natuurlijk niemand in de gevangenis zien. Ik ben daar ook niet blij om. Maar als de aanklagers goed bewijsmateriaal in handen hebben... dan moeten ze dat aan de rechter laten zien. De Turkse president Kuhl was dat in gesprek met correspondent Bram Vermeulen. Na een onderbreking van 15 maanden zijn de gesprekken hervat... over het nucleaire programma van Iran. Aan het overleg in Istanbul doen vertegenwoordigers mee... van Iran en de Verenigde Staten, Rusland, China, Groot-Brittannië... Frankrijk en Duitsland... De partijen benadrukken dat het gaat om verkennend overleg. Echte onderhandelingen zijn nog niet aan de orde. Westerse landen hebben het vermoeden dat Iran in het geheim werkt aan de productie van kernwapens. Iran zelf zegt dat het nucleaire programma alleen maar is bedoeld voor de opwekking van energie. Het Westen hoopt dat Iran dan de bereidheid toont om zijn nucleaire installaties helemaal open te stellen voor de inspecteurs van het IAEA, de internationale atoomwaakhond. Syrische troepen hebben afgelopen nacht twee oude wijken in de stad Homs gebombardeerd. Dat melden activisten in de stad en een mensenrechtenorganisatie. Over slachtoffers is nog weinig bekend. Het zijn de eerste bombardementen sinds donderdag het staakt het vuren in Syrië inging. De VN-veiligheidsraad stemt vandaag over een resolutie... die het toestaat om waarnemers naar Syrië te sturen. Die moeten erop toezien dat president Assad zich aan het staakt het vuren houdt. Dit is het NOS-journaal met Isolat Thomassen... Gevangenispersoneel in België heeft het werk neergelegd... uit protest tegen de onveilige werkomstandigheden. In de gevangenissen van Itter en Nijvel wordt gestaakt. In Aarle wordt gedraaid op een minimumbezetting. In Aarlem ontsnapten gisteren twee gevaarlijke gevangenen na de avondwandeling. Ze vielen met scheermesjes hun bewakers aan. Twee van hen raakten daarbij zwaar gewond. De gevangenen zijn voortvluchtig. Een paar dagen geleden raakten vier bewakers lichtgewond... bij een mislukte ontsnapping uit de gevangenis van Anden. Ook daar werd toen het werk neergelegd. De commissie De Wit heeft in haar rapport over de kredietcrisis een onevenredig hard oordeel geveld over Wouter Bos, zegt ABN-AMRO-bestuursvoorzitter Gerrit Salm in NRC Handelsblad. Salm, die zelf jarenlang minister van Financiën was, zegt dat zijn opvolger het goed heeft gedaan en, daar, en door daadkrachtig optreden de banken overeind heeft gehouden. De kritiek van de commissie De Wit op Wouter Bos spit zich toe op een aantal punten. Zo heeft hij tijdens de kredietcrisis in 2008 de Tweede Kamer te laat, niet volledig en altijd achteraf geïnformeerd. Ook had Bos volgens de commissie in 2007 nooit toestemming mogen geven voor de overname van ABN AMRO. Volgens Salm heeft De Wit een waardevol en minutieus rapport geschreven, maar volgens hem is het achteraf makkelijk om allemaal fouten te constateren. De Blauwvingers, die vieren feest. FC Zwolle is kampioen en keert daarmee na acht jaar terug in de Eredivisie. Vanavond wordt het team gehuldigd. Burgemeester Henk-Jan Meijer, goedemiddag. Goedemiddag. Gefeliciteerd. Dank u wel. Zeker wel laat geworden vannacht. Ja, het was uh, na twaalf hoor. En, uh, het was ook wel heel gezellig. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hoe is de nacht verlopen? De nacht is uh, verlopen zoals een normale uh, uitgaansnacht... voor wat betreft uh, aanhoudingen en onrust in de stad... Maar het was natuurlijk wel heel erg druk en uh, heel erg gezellig. Mm -hmm. En vanavond wordt het team gehuldigd. Hoe gaat het eruit zien? Ja, we hebben een vaartocht. Uh, om kwart over zes begint die. En uh, dat is dan langs de Sinterklaas uh, aankomstroute. 8, mm -hmm. bijna zeggen, Via de Dus dat weten de Zollenaren dan wel uh, te vinden met aankomst op het uh, Rode Torenplein. Dat is om kwart voor zeven. Daar is dan een programma op het podium, maar dat programma daar is al om zes uur begonnen voor degene die niet langs de gracht staat. Ja, Een vaartocht door de grachten, zegt u. Moeten we Amsterdamse toestanden verwachten, zoals uh, na het EK van 1988? Nee, nou... Zinkende? We, we, we, ja, <laughs> er liggen wel een paar woonboten, maar uh, we zijn op alles voorbereid. en uh, Zwolle is ook geen Amsterdam, het was natuurlijk toen wel heel massaal druk. Oh. Uh, ik denk dat we dit wel in de hand weten uh, te houden, maar... We zijn wel attent en het is wel heel leuk. Uh, mensen kunnen goed uh, zien en uh, uh, een boot is ook leuk voor de spelers. Ja. Hoeveel mensen verwacht u eigenlijk? Nou, ja, tussen de 10.000 en 20.000 uh, verwacht ik uh, ergens. Uh, gisteravond waren er 11.000 mensen in het uh, uh, stadion stijf uitverkocht. En daar hadden we veel meer in gekund. En velen zaten in kroegen naar Eredivisie Live te kijken. Dus uh, ja, misschien wat meer dan 20.000 uh, we hebben in ieder geval wel besloten om de huldiging niet voor het stadhuis te doen. Op het uh, uh, grote kerkplein waar we het tien jaar geleden hebben gedaan. Want mm -hmm. dat is te klein. Uh, er is veel meer belangstelling voor de club uh, gekomen de afgelopen jaren. Ja, omdat het zo goed gaat nu misschien. Ja, omdat het goed gaat. Er is een nieuw stadion uh, gekomen. Uh, de club is ook meer geworteld in uh, de regio. Je merkte, uh, ik kreeg gisteravond allemaal sms'jes van collega's uh, uit de omgeving, dat het echt een regioclub uh, geworden is. Het helpt natuurlijk ook dat sporthelden als Jaap Stam, Erben Wennemars, Bert Konteman aan de club verbonden zijn. En die hebben ook een groot draagvlak in de regio. Okay. Meneer Meijer, veel plezier vanavond. Dank u wel dat u even Dank aan de telefoon al. wilde komen. Minister De Jager neemt een aantal maatregelen... om de hypotheekkosten omlaag te krijgen. Zo mogen banken straks geen extra kosten meer in rekening brengen... als klanten overstappen naar een andere hypotheekverstrekker. Daarnaast moeten huizenbezitters drie maanden... voor het aflopen van de rentevaste periode een nieuw aanbod krijgen... zodat ze er rustig over kunnen nadenken... en nog andere offertes kunnen aanvragen. Nu is de bedenktijd soms maar een paar weken. De maatregelen gaan in op 1 januari. Op Antarctica er leven veel meer keizerspingwins dan tot nu toe werd gedacht. Het zijn er bijna 600.000 tot nu toe werd uitgegaan... van de helft maximaal 300.000 exemplaren. Amerikaanse, Britse en Australische wetenschappers... hebben de keizerspingwins met satellieten in kaart gebracht. De kolonies werden eerst opgespoord... door te zoeken naar poepsporen in de sneeuw. Daarna werden de dieren aan de hand van hoge resolutiebeelden geteld. Klimaatwetenschappers zijn bang dat de keizerspingwin de komende decennia uitsterft door de opwarming van het water rond Antarctica. Sport. De derde dag van de swimcup in Eindhoven moet de dag worden van Inge Dekker. Ze moet op de 100 meter vlinderslag haar Olympische startbewijs veiligstellen. Bob van der Tak, Bob, is dat gelukt? Ja, dat is uh, gelukt. Dekker is het natuurlijk ook wel aan haar uh, stand verplicht om dat te doen. Maar een maand geleden bij uh, de swimcup Amsterdam lukte het haar nog niet. Maar... Uh, Vanmorgen wel, ze moest voldoen aan een tijd van 58, 32. En daar ging ze onder, 1 tiende om precies te zijn. Want ze tikte aan na 58 seconden en 22 honderdste. En dus heeft Dekker haar Olympische ticket binnen op die 100 meter vlinderslag. De finale zwemt ze ook niet hier vanmiddag. Want ze wil zich dan volledig concentreren op de 50 meter vrije slag die op het programma staat. En daar wil Dekker nog een aanval gaan doen op de tijd van Marleen Veldhuis. Want per onderdeel mogen er maar twee uh, per land naar de Olympische Spelen. Op dit moment op die 50 meter vrije slag... Uh, Kromo Ijojo en Veldhuis op de plaatsen 1 en 2. Maar Dekker gaat dus proberen om zich daar nog tussen te wringen. Ja, en wat heeft de ochtend uh, nog meer opgeleverd? Ja, nieuw Nederlands record op de 50 meter rugslag bij de Mannen. Gezwommen door Bastiaan Leijsen. Nog nooit was er een Nederlandse man onder de 25 seconden gezwommen op dat onderdeel. Maar Leijzen deed dat wel vanmorgen 24-86. Een fraaie tijd voor de zwemmer die gisteren ook al sterk was op de 100 meter rugslag... toen hij zich daar plaatste voor de Olympische Spelen. En dat had hem blijkbaar zoveel vertrouwen gegeven... dat hij nu ook op het niet-Olympische nummer, de 50 meter, een ja, sterke tijd zwom. Dus 24-86. Prima prestatie van Leijzen. Dankjewel. Bob. Bob van der Tak. Adrie Koster wordt weer trainer in België bij Beerschot. Koster werd eerder dit seizoen ontslagen bij Club Brugge. En momenteel is hij coach van het Nederlands belofte elftal onder de 20 jaar. Verkeersinformatie bij de ANWB John Bakker. Met files op de A1 Amsterdam richting, of ik moet zeggen vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Ja, bij Knoop het Hoevelaken 4 kilometer. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam bij Utrecht, 3 kilometer door werkzaamheden. En door werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Reewijk, ook daar 3 kilometer. En door werkzaamheden in België kan verkeer vanuit Limburg richting Antwerpen beter omrijden via Eindhoven. De hoofdpunten van het nieuws. De Turkse president Gül wil meer politieke steun van Nederland... voor een EU-toetreding. Activisten in Syrië melden dat er vannacht bombardementen zijn geweest... in de stad Homs en gevangenispersoneel in België staakt... nadat gisteren bij een ontsnapping in Aarle... twee bewakers zwaar gewond waren geraakt. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Van het Jeugdsportfonds. Doe de 360 De eerste keer dat ik hoorde van het peutermenu broccoli kip van Olverit... was ik helemaal van. Oh, yum yum yum nam nam nam nam nam nam nam kwam dat er plofkip in zit, was ik best wel van ooh, blh, plofkip. Plofkip! Dus, nam willen jullie het peutermenu broccoli kip alsjeblieft weer oh, yum, yum yum yum yum yummy maken zonder plofkip?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 Nu op ongeveer alles in dit land wordt bezuinigd... worden goede doelen steeds meer afhankelijk van het particulier initiatief. Om het vertrouwen van donateurs en sponsors niet te beschamen... is het van groot belang dat de besteding van giften... goed wordt gecontroleerd en verantwoord. Maar daar wil het nog wel eens aan ontbreken in goede doelenland. Ellen van den Berg en Astrid Dunselman... onderzochten de zaak van het Wereldkanker Onderzoekfonds. Niet te verwarren met het Koningin Wilhelmina Fonds overigens... Dat zijn weer anderen. Luistert u naar hun verslag. Dat zoveel mensen ons werk ondersteunen, waarderen wij enorm. Alles wat het Wereldkankeronderzoekfonds bereikt... bereiken wij dankzij onze trouwe donateurs. Veel van dit fonds lijkt malafide. Weinig is bona fide. Het is één grote direct mail machine. Stapels folders met een accept giro... Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat onze donateurs in ons hebben... en zullen dat niet beschamen. Belachelijk hoeveel de oprichter verdiende met dat fonds. Van onafhankelijkheid was geen sprake. Van belangenverstrengeling wel. Het bestuur waakt streng voor belangenverstrengeling... tussen de stichting en haar bestuursleden en of werknemers. Het Wereldkankeronderzoekfonds, dat in Nederland jaarlijks zo'n 6 miljoen euro inzamelt... lijkt het geld voor een groot deel niet te gebruiken... voor wat de naam en de officiële doelstelling suggereren. Namelijk onderzoek naar het verband tussen voeding, leefstijl en kanker. Een groot deel van het geld wordt gebruikt voor voorlichting. Het heeft er zelfs alle schijn van dat de oprichters van het fonds... een aanzienlijk deel van het opgehaalde geld in eigen zakken steken... Ik heb altijd het vermoeden gehad dat de Amerikaanse oprichters... verdienen aan het net van bedrijven om hun goede doel heen. Ze verdienen eigenlijk aan de kosten. Het is pure zelfverrijking. Doet het Wereldkankeronderzoekfonds wel wat het zegt dat het doet? Is voorlichting echt voorlichting of gaat het om fondsenwerving? Zijn de bestuursleden onafhankelijk? Is er een duidelijke scheiding tussen bestuur en directie... of is er sprake van belangenverstrengeling? voldoet het fonds wel aan de voorwaarden die het CBF-keurmerk en de Belastingdienst stellen. Argos over falende controle en filantropen die rijk worden van hun eigen goede doel. Iedere branche wordt toezicht gehouden. Hè? Je hebt monopoliecommissies en je hebt allerlei beschermingen en toezicht... en de Kamer van Koophandel, noem maar op. Bij goede doelen is dat niet zo. Er is niets wat goede doelen controleert. Er is niemand die in de gaten houdt of een goed doel wel doet wat ze zeggen... Het is ondertussen een industrie geworden, een echte industrie. Daar moet naar gekeken worden, dat moet opengebroken worden. Een fragment uit onze uitzending van 14 januari. Daarin luidde Esther Jacobs van coins for care de noodklok... over het gebrekkige toezicht op de goede doelen. Een van de pijnpunten is dat er geen centrale registratie is. Er bestaat wel een speciale status, de zogenoemde Ambi-status een vrijstelling voor de Belastingdienst voor de Goede Doelen. En er bestaan verschillende keurmerken. Maar zowel de Belastingdienst als die keurmerken... kijken maar naar een beperkt aantal criteria. Hoeveel van het geld uiteindelijk ook echt bij het Goede Doel terechtkomt... dat weet de donateur vaak niet. Een van de doelen die in onze uitzending aan de orde kwamen... is het Wereldkanker Onderzoekfonds. Even naar de homepage. Welkom bij Stichting Wereldkanker wij streven naar een toekomst met minder kanker. Het Wereldkankeronderzoekfonds financiert onderzoek... naar het verband tussen voeding, leefstijl en kanker... en geeft voorlichting over kankerpreventie. De missie, uh, drie punten. Het financieren en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Als eerste. En als derde pas, het geven van voorlichting over kankerpreventie. Onder het kopje onderzoek staat... Een wetenschappelijk onderzoek naar het verband tussen voeding, leefstijl en kanker is de basis van ons werk. Het Wereldkanker is gevestigd op de tweede verdieping van een statig herenhuis aan het Leidseplein in Amsterdam. Deze stichting met 240.000 donateurs maakt deel uit van een groot internationaal goed doel, het WCRF, het World Cancer Research Fund. De Nederlandse afdeling is in het bezit van een CBF-keurmerk, het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving de belangrijkste toezichthouder op goede doelen. Ook heeft het fonds de zogeheten ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling... en deze status zorgt voor een belastingvrijstelling. De internationale koepel is gevestigd in Engeland. Het WCRF heeft verder afdelingen in Hongkong, Frankrijk en in de Verenigde Staten. Het is een internationaal opererende organisatie... met in elk land dezelfde website, dezelfde folders... maar uiteraard in verschillende talen. Zowel naam als doelstelling van het fonds... suggereren dat wetenschappelijk onderzoek naar de bestrijding van kanker het doel is. Maar vreemd genoeg ontdekken we bij het bestuderen van de jaarverslagen van de laatste jaren... dat gemiddeld slechts 16% naar onderzoek gaat en meer dan 50% naar voorlichting. Voorlichting die in elk geval ook tot doel lijkt te hebben om weer nieuwe donateurs te werven. Nadia Amea, operationeel manager bij het Wereldkankeronderzoekfonds... legt in de uitzending van 14 januari uit hoe dit zit... Het hangt er altijd maar vanaf hoeveel onderzoeksaanvragen er ontvangen worden. Um, en waarom staat voorlichting dan niet voorop als dat veel meer geld in omgaat? Had u mij dezelfde vraag gesteld als het andersom was? <lacht> nee, maar daar gaat het niet om. Het gaat er gewoon om van... doet een oh. goed doel wat hij belooft dat hij doet? Onze naam, uh, uh, Wereldkanker Onderzoekfonds, uh, komt voort... Uh, of is een vertaling van onze Engelse naam, uh, World Cancer Research Fund... En ooit is de organisatie uh, hoofdzakelijk bezig geweest met het uh, financieren van wetenschappelijk onderzoek. Maar nu niet meer dus? Nou, nu meer, nu houden we, uh, de, zijn we nog altijd wetenschappelijk onderzoek aan het financieren en geven we daarover uh, voorlichting. Na onze uitzending krijgen we een tip. Er is veel meer aan de hand. Kijk eens naar de Amerikaanse oprichters van het fonds en naar hun vervlechtingen met de Nederlandse afdeling. We gaan op zoek naar informatie en stuiten op verhalen van Amerikaanse media over het AICR, de Amerikaanse tak van het WCRF. Bijvoorbeeld een artikel uit 2005. We bellen met de auteur. My name is Matthew Kaufman. I'm a newspaper reporter in the United States in Hartford, Connecticut for a paper called the Hartford Current. Onderzoeksjournalist Matthew Kaufman publiceerde in zijn krant een groot verhaal over de geldstromen van goede doelen in de Verenigde Staten. Een van de personen in het artikel is Jerry Watson. Watson heeft een bedrijf dat fondsen werft voor goede doelen: Direct Response Consulting Services, DRCS. Er was een charity hier in Connecticut, de National Veteran Services Fund. Er was een veteranenfonds hier in Connecticut dat het bedrijf van Watson inhuurde. Van elke dollar die werd ingezameld, kreeg het goede doel ongeveer 2 cent. De rest ging of naar het bedrijf van Watson, of naar andere onkosten, zoals printen en portokosten. Dus hij heeft een bedrijf voor fondsenwerving, maar het gros van de inkomsten houdt hij zelf. You know, keeps most of the money and returns very little to the fundraisers, to the charities themselves. Samen met anderen richtte Jerry Watson zelf ook een goed doel op. Het ARCR, de Amerikaanse afdeling van het WCRF. De belastingaangifte van goede doelen zijn in de VS openbaar. En zo kon Kaufman achterhalen dat een groot deel van het geld van het Amerikaanse kankerfonds naar Watsons bedrijf ging. I've looked uh, at the records of the American Institute for Cancer Research. Ik heb naar de administratie van het AICR gekeken. Het geeft wel geld uit aan onderzoek, maar nog steeds maar een klein percentage van het geld dat binnenkomt. Ze halen meestal meer dan 30 miljoen dollar op, maar slechts 3 miljoen gaat naar onderzoek. Dus er gaat zo'n 10% naar het goede doel. En de rest verdwijnt in fondsenwervingskosten. 30 Kaufman zegt dat het voor sommige goede doelen moeilijk is om geld binnen te krijgen. En dat hoge kosten in die gevallen wellicht te rechtvaardigen zijn. Maar voor een populair doel als onderzoek naar kanker is dat volgens hem helemaal niet zo moeilijk. Waarom dan toch zoveel geld uitgeven aan fondsenwerving? Jerry Watson vaart er in ieder geval wel bij. Jerry Watson at that time lived in een 13-room huis. Jerry Watson woonde destijds in een huis met 13 kamers. Dat is in elk geval voor Amerikaanse begrippen heel groot. Het was toen 2 miljoen dollar waard. Jerry Watson is dus medeoprichter van de Amerikaanse afdeling van het WCRF. En die organisatie besteedt weer een groot deel van het ingezamelde geld... aan de diensten van DRCS, het bedrijf waar Watson eigenaar van is. De Nederlandse tak van het Goede Doel, het Wereldkankeronderzoekfonds. Werkt niet met TRCS. Het Wereldkankeronderzoekfonds heeft de fondsenwerving uitbesteed aan EuroDM Limited. Maar wat blijkt, ook dat bedrijf heeft banden met Jerry Watson. Daarover straks meer. Ik heb altijd het vermoeden gehad dat de Amerikaanse oprichters verdienen aan het net van bedrijven om hun goede doel heen. Ze verdienen eigenlijk aan de kosten. Het is pure zelfverrijking. Dit krijgen we te horen van een oud medewerker van het fonds in Nederland. We komen in contact met meer mensen die bij de Nederlandse afdeling hebben gewerkt. Vijf, om precies te zijn. Drie mannen en twee vrouwen. Eén van hen is ontslagen, de rest is uit vrije wil vertrokken. Vier van de vijf hadden een managementfunctie. Ze willen niet met hun naam en hun stem op de radio... omdat ze nog werkzaam zijn in de goede doelenwereld... en omdat ze geen trek hebben in rechtszaken. Zoals een van hen zegt, een blik advocaten wordt zo opengetrokken... daar doen ze niet moeilijk over, weet ik uit ervaring... We krijgen verhalen en beschuldigingen te horen die veel overeenkomsten vertonen. Terwijl de betrokkenen niet alle op hetzelfde moment werkten bij het fonds en elkaar ook niet allemaal kennen. We hebben de mensen onafhankelijk van elkaar gesproken en de beschuldigingen voorgelegd aan het Wereldkankeronderzoekfonds. Vanaf half maart hebben we verschillende keren gevraagd om een interview. Maar helaas had operationeel manager Nadia Amea telkens geen tijd voor een afspraak. Wel heeft het fonds een aantal schriftelijke antwoorden gestuurd. Terug naar de bronnen. Het fonds gebruikt slimme marketingtechnieken om geld in te zamelen. Heel Amerikaans, niet democratisch, veel wordt opgelegd. Vaak op een autoritaire en arrogante wijze, zo van wij weten het beter. Wat helder is, is dat de oprichters controle willen houden. Zij bepalen waar je je spullen koopt. Het gaat daarbij om grote sommen geld. Ik vind dat elke euro voor een fonds goed besteed moet worden. En dat is hier niet het geval. Salarissen van verschillende bestuurders zijn veel te hoog... en ze zouden het beleid veel meer aan moeten passen aan de Nederlandse normen. Meer democratisch, maar dat doen ze niet. En voorlichting is niet de voorlichting die je verwacht. Veel van dit fonds lijkt malafide. Weinig is bona fide. Een wereldje van mensen met veel te veel geld... Probleem is dat de boekhouding vaak wel klopt. Maar wat daarachter schuilt, dat wil je niet weten. Onze bronnen vertellen dat voorlichting voor een groot deel feitelijk fondsenwerving is. Dus reclame en promotie om het geld op te halen. Eerder hoorden we al dat van de ingezamelde euro's... meer dan drie keer zoveel gaat naar voorlichting dan naar onderzoek. Maar wat houdt deze voorlichting in? Wat mis is, is de manier van fondsen werven. Dat past niet in Nederland. Brieven sturen met een accept giro... En dat werd dan afgeschreven onder voorlichting. Bij voorlichting zou je verwachten dat er informatie wordt gegeven over soorten kanker. Maar het doel van de mailingen is niet om de mensen voor te lichten... maar om geld op te halen. Een fonds dat een keurmerk heeft van het CBF... mag officieel niet meer dan 25% van de inkomsten voor fondsenwerving gebruiken. Het is één grote Darik-mailmachine. Meer dan 80% gaat naar fondsenwerving. En die fondsenwervingsinstrumenten zijn ook nog eens heel beperkt... Alleen direct mail en telemarketing. Duizenden folders met accept kaarten gaan jaarlijks de deur uit... aan mensen die er helemaal niet eens om gevraagd hebben. En ik snap werkelijk niet waarom het CBF niet allang het keurmerk heeft ingetrokken. We leggen deze kritiek voor aan operationeel manager Nadia Amea. Ze antwoordt dat voorlichting en fondsenwerving gescheiden zijn... en dat nooit meer dan 25 van de inkomsten gebruikt wordt voor fondsenwerving. Ook wijst ze erop dat dit is goedgekeurd door het CBF. Adrie Kemps, directeur van het CBF. Wij zijn niet degene die de jaarrekening van een goed doel controleren. Dat zijn de accountants. En, en bent u het met me eens dat het een grijs gebied is? Dat fondsen werven voorlichtingstuk of niet? Het is een uh, moeilijke accountantsvraag hoe die toeberekend worden. De World Cancer Research Fund International is de umbrella organisatie voor het WCRF Global Network. Een reclameboodschap van Marilyn Gentry. Zij is zowel president en oprichter van de Amerikaanse tak... als van de overkoepelende internationale organisatie. In 1994 heeft Gentry de Nederlandse poot opgericht. Van 1998 tot en met 2010 zat zij in het bestuur van de Nederlandse stichting. Ik ga nooit meer werken bij een organisatie waar oprichters nog aanwezig zijn... De stijl van besturen stond mij totaal niet aan, vooral de stijl van Gentry. Zij zat in mijn tijd in het bestuur, bemoeide zich overal mee... drukte een grote stempel op de dagelijkse gang van zaken. De directie kreeg geen verantwoordelijkheid. De directie moest doen wat het bestuur vroeg. Terwijl het bestuur van een stichting een toezichthoudende rol heeft. Er ontstond een probleem met controle versus vertrouwen. Toen ben ik opgestapt. De oud-medewerkers van het Wereldkankeronderzoekfonds... beschuldigen het fonds van ernstige onzorgvuldigheden. Bestuursleden bemoeien zich met de dagelijkse bedrijfsvoering... waardoor er meer kans is op belangenverstrengeling. Een aantal bestuursleden is niet onafhankelijk en wordt fors betaald. En alle bronnen vermoeden dat bestuurders en oprichters... verdienen aan de bedrijven die ze zelf inhuren. Ze hebben volgens hen bestuurlijke belangen in deze bedrijven. En er moet dwingend zaken mee worden gedaan. We gaan de beschuldigingen onderzoeken... Om te beginnen bij de onafhankelijkheid van het bestuur. Het Centraal Bureau Fondsenwerving, het CBF, schrijft daarover in zijn reglement... Een keurmerkhouder moet de functie toezicht houden duidelijk scheiden van de uitvoering. Het bestuur van een keurmerkhouder bestaat uit minimaal vijf onafhankelijke personen. Om die onafhankelijkheid te verzekeren mogen bestuursleden niet betaald worden... en mogen ze geen familie of vergelijkbare relaties met elkaar hebben. Henk Adink is hoogleraar Goed Bestuur aan de Universiteit van Utrecht. Hij legt het belang uit van onafhankelijk bestuur. Het stichtingsbestuur heeft eigenlijk de taak om het. Eh, nou ja, laten we zeggen, de gang van zaken die plaatsvindt eh, binnen die directie. om die te controleren. Om daar toezicht op uit te oefenen. Zo, zo zou je dat eigenlijk eh, verwachten dat het, dat het gaat. Eh, het, het is belangrijk om die scheiding. Te maken omdat je toch op objectieve gronden en op, een, op, op, op in ieder geval via een onafhankelijke weg wil uh, kunnen beoordelen of de doelen van zo'n stichting ook gerealiseerd zijn. Ook de ANBI, de vrijstellingsstatus van de Belastingdienst voor Goede Doelen, stelt als voorwaarde dat het bestuur onafhankelijk moet zijn en niet betaald mag worden. En er geldt nog een andere eis. Om als om ANBI aangewezen te kunnen worden, moet het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer een algemeen belang dienen. Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen. Waarom gaat ons dit allemaal aan? Simpelweg omdat het om veel geld gaat. In Nederland zo'n 4,7 miljard euro per jaar. En daarmee is een publiek belang gediend, zegt hoogleraar Adink. Ik, ik vind het, die ambistatie is het meest duidelijk. Dan moet je voor 90% algemeen belang. Dat, dat kun je niet duidelijker zeggen, denk ik. Uh, dus dat is heel evident. De overheid heeft er belang bij, financiert een derde van het, het CBF. Uh, en laten we ook zeggen, maatschappelijk gezien vinden wij gelet op de de omvang van het bedrag, 4 miljard of zo per jaar. Nou, 4,7 miljard. miljard. Nou, dit, dit is, daar is gewoon het publiek belang mee gemoeid. En dat betekent dus dat ik zou menen van... nou, er is heel evident een publiek belang. En hoe kun je dat publieke belang behartigen? Nou, op dit moment heb ik de indruk dat het publieke belang... Uh, nou ja, uh, in ieder geval, je kunt daar enige aarzeling uh, bij, uh, bij hebben. De overheid betaalt dus mee aan het functioneren van goede doelen. Het Wereldkankeronderzoekfonds is in het bezit van zowel het CBF-keurmerk als de Ambi-status. In het jaarverslag 2010 schrijft dit fonds... Het World Cancer Research Fund International benoemt een derde van de bestuursleden. De overige bestuursleden zijn onafhankelijk en worden benoemd door de bestuursleden van het Wereldkankeronderzoekfonds. Het bestuur van het Wereldkankeronderzoekfonds houdt toezicht op de stichting en bestaat uit zes onbezoldigde leden. Lange tijd heeft het fonds vijf bestuursleden gehad. Op dit moment zijn het er zes. Omdat naar eigen zeggen een derde gekozen wordt door de koepelorganisatie... komt het Wereldkankeronderzoekfonds dus nooit aan vijf onafhankelijke bestuursleden. En dat is wel een vereiste van het CBF-keurmerk. Een van de bestuursleden die door de internationale organisatie benoemd is... is Larry Pratt. Hij zit er al 18 jaar en zit ook in de internationale organisatie en de Amerikaanse tak... Daarnaast is Pratt al meer dan 30 jaar directeur van Gun Owners of America. Hij vertegenwoordigt 300.000 Amerikaanse wapenbezitters. Pratt in zijn rol als directeur van deze club. Gun Owners of America has been uh, lobbying the Congress for over 30 years. And the idea that we have is gun control is unconstitutional. En het is zeker onconstitutioneel level. op het to be op het federale niveau. Het moet worden they're Mensen zijn veiliger... als ze zich kunnen beschermen met hun eigen you Waarom wil je een gun? Omdat het te too is om een a te Waarom draag je een wapen? Nou, omdat het te zwaar is om een politieagent te dragen. Een befaamde grap van Pratt. Terug naar Marilyn Gentry, tot maart 2010 voorzitter van het bestuur. Zij blijkt al vele jaren van het fonds vorstelijke salarissen te ontvangen... voor haar werkzaamheden als president in Amerika en Engeland. In deze landen zijn deze salarissen openbaar. Het gaat om 450.000 dollar per jaar van de Amerikaanse tak... en 80.000 pond van de Engelse tak. Belachelijk hoeveel de oprichter verdiende met dat fonds. Van onafhankelijkheid was geen sprake. Van belangenverstrengeling wel. We vragen directeur Adrie Kemps van het Centraal Bureau Fondsenwerving... waarom het keurmerk dit tolereert. Formeel is dat niet dezelfde organisatie. Het is een Nederlandse stichting die onderdeel uitmaakt... van een internationaal samenwerkingsverband. Maar jij heeft hem ook opgericht in Nederland? Als er aanleiding is voor nieuwe feiten, dan maak ik graag een oordeel. Het is zo dat in de Nederlandse wet- en regelgeving de bestuursleden niet bezoldigd zijn en daar uh, controleren wij op en de belastingdienst richt zich op de Nederlandse stichtingen en het centraal bureau. Dus je niet over grenzen? Zeker, wat betreft de besteding van de gelden, maar niet wat betreft de, de betaalvoorwaarden van salarissen in Engeland of Duitsland of Verenigde staten. Ze hebben één website. Ze hebben één website. Ze zijn gewoon één. Eén organisatie. Ik wil graag uh, uw uh, gegevens dan uh, verifiëren. En als er aanleiding voor is dat het anders is dan uh, in onze reglement uh, beoordeeld is... dan doen wij via een hoor- en wederhoor en zorgvuldige procedure... een uitspraak via ons uh, commissiekeurmerk of dat strijdig is. Voor hetzelfde fonds krijgt zij dus betaald terwijl u zegt dat ze niet betaald mag worden. En ook de ambistatus zegt dat moet onbezoldigd gebeuren. Ja. Die vrouw die is hartstikke rijk door dit fonds. Het is duidelijk dat er een samenwerkingsverband is... Eh, maar zij voldoet eh, in dat opzicht aan de criteria van het CBF. Zowel volgens het CBF-keurmerk als de ambistatus... moeten bestuursleden onafhankelijk zijn. Hoogleraar Goedbestuur Adink. Het is eigenlijk de vraag wat dan heet in het recht de compatibiliteit. Kun je dus, is de functie van zo'n directeurschap in Amerika... is dat wel te verenigen met de functie van een bestuurslid? En dan zou je daar grote twijfels over moeten hebben. Maar dan gaat het om potentiële belangenverstrengeling. Precies, daar gaat het dan om. Het is niet voor niets dat in Nederland de eis wordt gesteld... het moeten allemaal bestuurders zijn... Dat zijn mensen, dat zijn rechters of voormalige rechters of hoogleraar. En dat zijn gewoon mensen die dus als het ware eigenlijk in hun vrije tijd dit soort activiteiten doen. Marilyn Gentry had volgens onze bronnen tot voor kort wel deze dubbele functie. Ze was toezichthouder, maar hield zich tegelijkertijd bezig met de dagelijkse leiding. Er is gewoon sprake van een schijnconstructie met een zogenaamd operationeel manager. Maar Gentry is gewoon de baas. Ze stuurde mij geregeld mails over de dagelijkse bedrijfsvoering... Terwijl ik toch gewoon onder een directeur werkte. Maar zij denderde daar steeds weer overheen. Ze bemoeide zich werkelijk overal mee. Terwijl ze toen ook in het bestuur zat als toezichthouder. Dat kan dus niet. Een van die mails kregen wij in handen. Een mail uit 2007. Van Gentry naar een van onze bronnen. Een oud manager. Met als onderwerp persoonlijk. Het ging om de samenwerking met het database management bedrijf Saturn. Onze bron vond het tijd om eens kritisch te kijken... of een ander bedrijf dit niet goedkoper en beter kon doen. Doe alsjeblieft je best om beter samen te werken met Marissa van Saturn. Ik hoor geruchten dat jullie niet goed met elkaar overweg kunnen... en dat beschadigt de organisatie. Kim heeft ook contact met Saturn... om ervoor te zorgen dat zij beter haar best gaat doen. Ik vraag je dit strikt persoonlijk. Het moet tussen ons blijven. Marilyn. Onze bron belde na aanleiding van dit mailtje met Gentry... En kreeg te horen... Als je hiermee doorgaat, beschadig je de familie. Ik denk dat, net zoals wij in het publieke recht gewend zijn... om te denken in termen van scheiding van machten... dat het de kwaliteit en het functioneren ten goede komt... als toch die scheiding er is. Dus hier blijkt uit dat er geen scheiding is? Hier wordt het accent wel erg op de samenwerking gelegd. Ja. En, en met de kans dat, dat er dus te weinig afstand uh, ten opzichte van bestuur en uitvoering wordt gehouden. En dat zou eigenlijk wel moeten, zou ik menen. Aldus hoogleraar goed bestuur Adink. We leggen deze e-mail van Marilyn Gentry ook voor aan Adrie Kems van toezichthouder CBF. Ja, als u informatie geeft uit een private e-mailwisseling en die aan mij voorlegt nu dan kan ik daar niet uh, op reageren. Dan zal ik eerst de, die hoor- en wederhoorprocedure moeten toepassen. Kan het nou zo zijn dat, dat een bestuurslid die toezichthouder is... ook zich kan bemoeien met de operationele leiding, de dagelijkse leiding? Kan dat nou zo zijn? Of is daar in het geding... Um, zo moet een keurmerk de, de, de functie toezichthouder duidelijk scheiden... van bestuur en de uitvoering? Wat dat, heel dat laatste wat u zegt, dat klopt. Uh, maar die dat moet, is dan in het geding, of niet? Dat moet onderscheiden worden, de functie uitvoering en bestuur. Maar bij het voorbeeld wat ik nu net vertelde, is het daar in het geding, ja of nee? Als blijkt dat het voorbeeld zodanig is dat er ingedaald wordt in de organisatie... en conflict van belangen is, waarbij de toezichthouder niet op onafhankelijke wijze toezicht kan houden als bestuur... dan is dat een belangen tegenstelling die aanleiding kan zijn voor het intrekken van het keurmerk. Het Wereldkankeronderzoekfonds zelf reageert als volgt. De organisatiestructuur van het Wereldkankeronderzoekfonds is goedgekeurd door het CBF. Het bestuur bestaat uit zes onafhankelijke leden. Zij zijn belast met het houden van toezicht op de stichting. Bestuursleden ontvangen geen beloning van de stichting. Het bestuur waakt tegen belangenverstrengeling tussen de stichting en bestuursleden en of het personeel. De scheiding van rollen tussen toezicht en uitvoering wordt nageleefd binnen de organisatie. Met het direct mailbedrijf Eurodm Ltd. uit Londen moest dringend samengewerkt worden. Verplichte winkelnering. Ze hebben namelijk een monopoliepositie. En omdat voorlichting voor een groot deel bestaat uit direct mail... gaan daar grote sommen geld naartoe. Volgens mij tegen veel te hoge kosten. Ik heb vaak offertes opgevraagd om te kijken of het niet goedkoper kon. En dat bleek te kunnen. Op een gegeven moment wilde ik een ander direct mailbedrijf inhuren. Goedkoper en evengoed. Dat was het bedrijf Delphi. Daar waren ze het niet mee eens. Er werd mij dwingend meegedeeld door Marilyn Gentry dat niet te doen. Als ik vroeg om inzicht in de kosten, kreeg ik die niet. Antwoord was simpelweg, nee, dat doen we niet. Het probleem met dwingend opleggen is dat er geen ruimte is om uit te vinden... of andere bedrijven misschien niet veel goedkoper zijn tegen dezelfde kwaliteit. Het is gezond om af en toe de leveranciers tegen het licht te houden. En dat gebeurde niet bij het Wereldkankeronderzoekfonds. Alle direct mail, een groot deel van de 4 miljoen van voorlichting, gaat naar Eurodm. Dwingende winkelnering bij direct mailbedrijf Eurodm... We krijgen te horen dat een van de eigenaren van dit bedrijf Jerry Watson is. U herinnert het zich nog, de man van het huis met de 13 kamers... en medeoprichter van de Amerikaanse afdeling van het wereldkankeronderzoekfonds. Maar klopt dit ook? Is Jerry Watson een van de eigenaren van Eurodm? Het is moeilijk om dit te achterhalen, omdat Eurodm een zogeheten limited company is. De eigenaren daarvan worden niet in openbaar toegankelijke bronnen vermeld... Wel beschikken wij over een e-mail van Eurodm... die is ondertekend door Watson. En ook blijkt het Amerikaanse adres van deze firma... hetzelfde te zijn als dat van Direct Response Consulting Services, DRCS... het Amerikaanse bedrijf dat, u hoorde het eerder, van Watson is. We vragen Rick Haring, student informatica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... via internet uit te zoeken wat de verbanden zijn tussen deze bedrijven. Uh, alle mensen lijken bij beide bedrijven te werken die ik kon vinden online. Dus, dus, ik heb niemand kunnen vinden die alleen voor direct response consulting service werkt... of alleen voor Eurodm. Ze werken altijd voor allebei als, als werk. Verder uh, uh, staan de websites geregistreerd op hetzelfde adres... Uh, onder de naam de Art Department. En de Art Department wordt geassocieerd met Foxhall Corporation, wat ook weer uh, uh, in eigendom is van Jerry Watson. Alles is dus indirect uh, yeah, op, op Jerry Watson, zeg maar, terug te koppelen. Uiteraard proberen we in contact te komen met Watson. Thank you for calling Direct Response Consulting Services. Am I calling with Direct Response Consulting Services now? You're calling from um, the the company has actually got a couple companies. Direct Response is just the U.S. agency. Yeah. Yeah. And also Eurodm. Eurodm is their European agency. Yeah. Is that they have all the same owner or not? Oh, I'm not. Um, I'm not obliged. Can I get your name and number and have the owner call you back, please? Good afternoon, Eurodm Limited. Ja, yeah, good U spreek met Ellen Van den Berg van de from the VPRO. Ik ben op Jerry Watson. Is hij there? Ik the line. Hij is Hij is in de office, maar hij is at the moment. Ja. Yeah. Oké. Okay. Is Jerry Watson de eigenaar? Mag ik uw naam en telefoonnummer? All right. Great, Ellen. Um, thank you very much. Ik uh, this dit to aan de eigenaar. Sorry. Please. What What's your name? Het lukt niet ondanks alle telefoontjes, e-mails en boodschappen die we achterlaten. We kunnen maar geen contact krijgen met Jerry Watson... en dus ook geen officieel antwoord op de vraag of hij eigenaar is van EuroDM. Bij een van onze telefoontjes naar het bedrijf... lijkt de telefoniste een verspreking te maken. We hebben dit gesprek opgenomen, maar om de telefonisten te beschermen... laten we niet het originele geluid horen. We hebben het gesprek letterlijk vertaald. Met Elle van den Berg, kunt u mij doorverbinden met Jerry Watson... Hij is op dit moment niet bereikbaar. Kan ik een boodschap aan hem doorgeven? Klopt het dat hij de eigenaar is van Eurodm? Ja, dat wil zeggen hij is één van hen. Oh, hij is één van de eigenaren? Ja, ja. En, en wie zijn die anderen dan? Helaas is het ons beleid om geen namen te geven. Maar Jerry Watson is dus één van de eigenaren van Eurodm? Ja, dat is correct. We citeren nog één keer uit de schriftelijke reactie van het Wereldkanker het Wereldkanker is niet verplicht op enige wijze te werken met een bepaald bedrijf. Het Wereldkanker werkt en heeft gewerkt met verschillende bedrijven en organisaties op het gebied van fondsenwerving, voorlichting en communicatie. We monitoren en evalueren het werk van elke partner met wie wij samenwerken regelmatig en zorgvuldig. Als wij een langdurige relatie met een partner hebben... is dit een gevolg van goede prestaties die aan onze verwachting voldoen. Voor vragen over de Amerikaanse afdeling van het Wereldkankeronderzoekfonds... verwijs ik u naar de Amerikaanse afdeling. En u hoorde een reportage van Ellen van den Berg, Astrid Dunselman... Erik Arends, Barbara Schreuders en Huub Jaspers. De techniek lag in handen van... Alfred Koster. Hier in de studio meegeluisterd heeft Nadia Amea. U hoorde haar al in de reportages. Ze is de operationeel manager van het wereldkankeronderzoekfonds ...Fonds hier in Nederland. En programmamaker Ellen van den Berg. Ik begin even met u, mevrouw Amea. Uh, fijn dat u er bent, want wekenlang wilde u ons geen interview geven. Gisteren pas besloot u toch hier te komen. Waarom? Nou, uh, ik ben heel blij dat ik uh, deze kans krijg om uh, hier uh, te reageren. Allereerst wil ik uh, maar heel duidelijk komen? Uh, stellen. Nou, uh, dat is uh, niet juist. Ik wou absoluut wel een interview geven. De gelegenheid heeft zich daartoe niet uh, uh, voorgedaan. Wij hebben wel, uh, of ik heb wel alle vragen beantwoord die mevrouw Van den Berg uh, naar ons ja. heeft gestuurd. We hebben mevrouw Van den Berg uh, meerdere malen gevraagd om duidelijkheid te geven over exact haar vragen, haar uh, onderzoek. Vragen, et cetera, zodat we natuurlijk inhoudelijk kunnen reageren. Tot nu toe heb ik niet inhoudelijk kunnen reageren. Dat kan en zo direct. Ik wil allereerst ik heel, heb, nou, heel heb... duidelijk stellen dat wij... Ja, uh, dat wij ja, natuurlijk. En dan van den de Berg. Um, de Berg. 15 maart ben ik begonnen met uh, duidelijke vragen te stellen... om meer, uh, meer informatie te krijgen over die beschuldigingen. Uh, om nou, daar onderzoek naar te doen. En op, om precies te zijn, 3 april, want dat is elf dagen geleden... toen heb ik u de exacte beschuldigingen toegestuurd... Sindsdien, eigenlijk vanaf 15 maart heb ik u gevraagd om een interview. Dat Juk, is uh, En steeds kon u niet. Ja, dat is drie keer Dat gebeurd. is niet juist. De exacte beschuldigingen zijn gisteren per mail naar mij gestuurd. Goed, dat terzijde. Wellicht kunnen we ingaan op de inhoud van 3 april de we april Dan mag 3 nog even april. de procedure, want eh, toch even dat uit de wereld werken. Want uh, helpen, want gisteren dreigt u ook nog een advocaat op ons af te sturen. Dat is, niet, dat is niet juist. Ik heb gisteren, wij hebben gisteren naar jullie gecommuniceerd... dat wij het jammer vinden dat wij niet de gelegenheid hebben gekregen... om adequaat en inhoudelijk te kunnen reageren op de vragen die u heeft. Dat heb ik meerdere malen aan uh, mevrouw Van den Berg, uh, Van der Berg uh, gecommuniceerd. Uh, we zijn heel blij dat jullie ons nu wel de gelegenheid geven om hier te zijn. Ik ben hier ook, ondanks uh, dat het feit dat het vandaag zaterdag is. Omdat is heel het heel belangrijk is om uh, ja, te communiceren of te veranderen vertellen over wie we zijn en wat we doen. En ik zit hier een keer aan de 3 april... zijn exacte beschuldiging naar u toegestuurd. Elf dagen de tijd gehad. Oké, okay, maar we zijn daar nu. Laten we het over de inhoud hebben. Goed. Een grote rol in de reportage speelde mevrouw Marilyn Gentry... oprichter van het fonds... en tot voor kort ook bestuurslid van het fonds. Nou, een van de beschuldigingen in de reportage, mevrouw Amea... is dat ze een half miljoen euro... aan haar activiteiten voor het fonds... Uh, verdient en ja, dat je daar vanuit Nederland toch vreemd tegen aankijkt. Wat is uw weerwoord daarop? Nou, laat ik allereerst nogmaals duidelijk stellen dat ik uh, onze organisatie niet herken in uh, de reportage of de beschuldigingen die zijn geuit. Ik zit hier namens het Wereldkankeronderzoekfonds en ben, ben bereid ook alle vragen te beantwoorden over Nederland. Uh, ja, vragen over inkomsten van. Dit speelt uh, zich af in Amerika. Uh, in, Vragen uh, over inkomsten of zaken van andere organisaties of andere personen, dat kan ik niet. Uh... Maar het is toch één fonds? Mevrouw Meijer, het is het één organisatie. Het Wereldkankeronderzoekfonds Nederland is een onafhankelijke organisatie. Wij zijn lid van de Internationale World Cancer Research Foundation. Uh, maar het Wereldkanker, Wereldkankeronderzoekfonds Nederland is een Nederlandse stichting. Wat verdient hey. u? U verdient niet dit soort bedragen hier in Nederland? <laughs> nee, u kunt gerust zijn dat uh, dit niet mijn salarisering is. Ja, dat... um, u had dit, Uw u... fonds heeft exact dezelfde website als de Amerikaanse fonds, de Engelse fonds, de Hongkong, Frankrijk. Dezelfde folders, dezelfde teksten... Mevrouw van der de Berg, we hebben een gedeelde missie. We zetten ons allebei allemaal in voor de preventie van kanker. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat heel veel zaken gelijk zijn of hetzelfde zijn. We houden ons bezig met dezelfde onderzoeksgebieden. We zijn allemaal lid van het Internationale World Cancer Research Foundation. Maar dat salaris van Merlin Gentry... We de website van Nederland is de website van het Wereldkankeronderzoekfonds uh. Nederland. Merlin Gentry is de oprichter van het Wereldkankeronderzoekfonds Nederland... Marilyn Gentry's visie en ambities en uh, doorzettingsvermogen... Uh, hebben geresulteerd in, dit van, in deze fantastische organisatie... die niet alleen in Nederland uh, ja, enorme impact heeft... en uh, onderzoek financiert, maar ook wereldwijd. Maar het is toch een beetje moeilijk om te zeggen... ik heb met me, mevrouw Gentry niks te maken... als ze wel de oprichter van uw organisatie aan het Leidseplein is... Marilyn Gentry is op dit moment president van het, wereld, uh, van het World Cancer Research Fund Foundation International. Uh, Wereldkankeronderzoek van Nederland heeft zes bestuursleden. Er is geen sprake van uh, belangenverstrengeling. Uh, bestuursleden van Wereldkankeronderzoek van Nederland krijgen geen bezoldiging. Uh, Mevrouw ik kan... Gentry heeft tot 2010 in het bestuur gezeten. Als toezichthouder in het bestuur van het Wereldkankeronderzoekfonds. Ondertussen verdienen zij dat uh, salaris van meer dan een miljoen in Engeland en in Amerika voor hetzelfde fonds. Ik kan uh, geen uitspraken doen over personen en uh, organisaties in het buitenland. Ik kan u vertellen dat bestuursleden van het Wereldkankeronderzoekfonds Nederland geen inkomsten ontvangen voor de diensten die zij de organisatie leveren. Maar misschien in het buitenland wel. Nogmaals, ik kan alleen maar informatie geven... over de organisatie in Nederland en bestuursleden. Dus Marilyn Gently heeft in het Nederlandse bestuur gezeten. Zij kreeg geen uh, bezoldigingen. In Nederland. Even een andere beschuldiging. Er zitten veel zware beschuldigingen in de reportage... natuurlijk aan het adres van uw organisatie. Een van de dingen is dat opdrachten weer verleend worden... ook door de Nederlandse organisatie... aan bijvoorbeeld direct mailbedrijven. Uh, de naam Euro DM viel... Uh, ja, waar dan weer mensen in de directie of het bestuur zitten... die ook weer een rol hebben gespeeld... bij de oprichting van het Wereldkankeronderzoekfonds zelf. Bijvoorbeeld Jerry Watson werd daar net genoemd. Is dat geen rare constructie? Nou, uh, nogmaals, ik, ik zit hier echt namens het Wereldkankeronderzoekfonds Nederland. Wij werken met uh, verschillende organisaties. Uh, wij kijken heel goed uh, naar uh, de prijzen die bedrijven hanteren. Maar u komt naar... vaak uit bij EuroDM? dat is niet juist. Wij werken met verschillende organisaties. En u moet zich realiseren oh, dat lang. direct mail is een middel. Uh, het gaat erom dat wij uh, in Nederland uh, in eerste instantie uh, voorlichting kunnen geven. Dat doen we verschil, uh, via verschillende middelen. En uh, natuurlijk zijn wij afhankelijk van giften van donateurs. Dus houden wij ons ook bezig met de fondsenwerving. Jurydium is een partij waarmee we samenwerken omdat zij marktconform prijs hebben en wij tevreden zijn over de diensten die zij uh, leveren. Mevrouw Armea, draait het niet gewoon om één ding. Waarom bent u niet gewoon open over wat er in dit fonds gebeurt? Ook internationaal. Het gaat om een vreselijke ziekte... en u doet een moreel beroep op mensen om u daarbij te helpen. Um, het is toch het minste wat, je, wat donateurs kunnen verwachten... dat u dat in alle openheid doet... Dat doen we ook zeer zeker in alle openheid. Wij communiceren heel duidelijk naar onze donateurs en andere relaties... over wat wij doen met de inkomsten die wij ontvangen. Er is, uh, uh, wij, uh, wij brengen elk jaar een uitgebreid jaarverslag uit. we hebben een uit. feiten onderzocht in deze uitzending. Die we hebben gekregen van... Uh, we hebben een aantal, aantal werknemers gesproken. Die hebben we onderzocht. Uh, het is natuurlijk niet de bedoeling om je doel te schaden... maar we hebben die feiten in handen gekregen. Nou, zaken die in het verleden wellicht uh, niet verliepen zoals het hoort... ja, dat betreuren wij ook ten zeerste. Maar verleden, op dit moment is er... Wat verliep in het verleden nou, uh, niet uh, Mevrouw het van den Berg geeft aan dat ze met mensen heeft gesproken... die wellicht uh, onlangs uh, nog gewerkt hebben... bij die onlangs nog bij ons gewerkt hebben. Nou, u heeft mij uh, helaas uh, niet uh, laten weten wie, welke personen dat zijn. Hierbij wil ik overigens, dat heb ik natuurlijk al via u geprobeerd te doen... maar hierbij wil ik nogmaals uh, ja, mensen en uh, deze voormalige werknemers... die wellicht bezorgdheden hebben over onze organisatie oproepen... om contact met ons op te nemen. Want wij vinden het heel belangrijk om te weten te komen... wat die klachten zijn. Ik kan zeker dat ze echt bestaan. Mag ik toch even naar dat Euro DM terug, dat direct mail bedrijf... Daar werkt u nog steeds mee samen. Wij, werken, krijgen met Your, wij, krijgen, wij werken met Jurdiem. omdat zij marktvervormprijzen hanteren. En dat is een goede club. Maar een van de directeuren, een van de eigenaars. is Jerry Watson. die zelf weer een van de oprichters. van de Amerikaanse tak van uw organisatie is. Dat is zelfverrijking. Ik wil u nogmaals. Uh, ja, ik herhalen dat het Wereldkankeronderzoekfonds, uh, dat ik hier zit namens de Nederlandse organisatie, het Wereldkankeronderzoekfonds, en ik ben keur... bereid om alle vragen te beantwoorden over Nederland. Vragen over andere organisaties, ja, voor die vragen moet ik u helaas doorverwijzen naar de andere uh, organisaties. Vanaf 2003 heeft u, CB... heeft u een CBF-keurmerk. Dat um. is juist. Wij hebben het keurmerk al sinds 2003. Toen en er Merlin lopen Jim. ook jaarlijks uitgebreide controles. En uh, verantwoorden we ons over uh, wat we doen uh, met de gelden van onze donateurs. Laatste vraag. Mevrouw ja. Meer, werkt uw organisatie niet gewoon veel te Amerikaans voor Nederland? Absoluut niet. Uh, wij dienen hier het Nederlandse publiek. Het is heel belangrijk uh, dat wij uh, rapporteren aan onze uh, Nederlandse donateurs. Wij communiceren met hen. We staan open voor uh, feedback. Als die maar gestaafd zijn natuurlijk op feiten, want dan kunnen wij uh, het een en ander onderzoeken. Dus nogmaals, wat u heeft, geeft u het aan mij. Ik, u heeft niet te me maken maken graag met in. Gentry, ondertussen is zij de oprichter. En heeft zij jarenlang in het bestuur Ik gezeten? Ik heb Hoe kan uh, dat nooit beweerd nou? dat wij uh, niks te maken hebben bestuur. met uh, Marilyn Gentry. Marilyn Gentry is de president van WSR International... Toch? Marilyn Gentry uh, ja, heeft uh, kankerpreventie hoog op de agenda gezet. Zowel in Nederland als wereldwijd. En uh, ja, daar zijn wij enorm trots op. En uh, ja, ik hoop dat uh, mensen nu een heel mooi beeld hebben van uh, onze organisatie. En uh, nogmaals, mochten er vragen zijn... we zijn open uh, voor Ze weet u allerlei vinden. communicatie. En Anne de van den Berg weet u zeker te vinden. Dat hebben heel we gemerkt. Fijn. Mag ik u beiden bedanken voor uh, deze discussie? U ook bedankt. Nee. Dit was Argos. Straks Tros in bedrijf en daarin wordt onder meer gepraat met Olaf Kampman. Hij is imagostrateg. Nou, dat kunnen velen van ons best gebruiken na deze discussie. Morgenmiddag vanaf kwart over twaalf verwelkomt Govert van Brakel u bij de ingang van de perstribune. De gast is Sander van Hoorn over de hectiek van het werk als midden correspondent Je wordt s morgens om acht uur gebeld, over anderhalf uur moet je bij de grens zijn. Verder NEC-coach Alex Pastoor. Oud-atlete Ellen van Lange... die terugblikt op haar Olympische hoogtepunten. Ik ben niet zo iemand die de bekers en de medailles in het zicht haalt. En als altijd leggen we een wedje met Eddy en Evert. En gaan we weer Cassie kijken. De televisie is trouwens ook te gebruiken als een. Opfriscursus voor je kennis van buitenlandse talen. Via ja, goed. Volgende kwart over twaalf in de testtribune. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zorg dat je iedere dag plezier beleeft. Ondanks deze moeilijkheden. Want in het leven opgespaarde rijkdom is voor de doden niets meer waard. Toneelgezelschap Doodpaard speelt de persen van Aischylos Tot en met 28 april. Doodpaard.nl